Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de schietpartij van gisteren bij het Empire State Building... zijn omstanders gewond geraakt door politiekogels. De politie van New York houdt er rekening mee... dat alle negen gewonden per ongeluk zijn getroffen door kogels van agenten. Een oud-werknemer van een bedrijf tegenover het Empire State Building... schoot gisteren op straat zijn voormalige werkgever dood. De schutter werd even later door de politie doodgeschoten... Daarbij werden 16 kogels afgevuurd, 9 mensen raakten gewond. Het onderzoek blijkt dat de schutter alleen op zijn voormalige baas heeft geschoten en niet op omstanders. Dat betekent dat alle gewonden zijn geraakt door verdwaalde of afgeketste politiekogels. Volgens de politie is geen van de gewonden in levensgevaar. Apple heeft een grote overwinning geboekt in de patentenstrijd met zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung.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 Samsung gaat vrijwel zeker tegen de uitspraak in beroep. In Nicaragua hebben de autoriteiten 7 miljoen dollar contant geld gevonden... in terreinwagens van nepjournalisten uit Mexico. De mannen zijn waarschijnlijk leden van een drugskartel... die zich voordeden als werknemers van een Mexicaanse televisiezender. Ze zeiden dat ze in Nicaragua een rechtszaak tegen de drugsmafia wilden bijwonen. Nadat ze gepakt waren, gaven de nepjournalisten toe... dat ze het geld naar Costa Rica wilden smokkelen...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 rom Vergouwen. Ja, het is vijf uur geweest. Welkom terug bij een nieuw uur. Het vierde uur alweer van De Nacht van Uw Leven. Een programma met radiobiografieën. Een uur lang praat ik met gewone mensen, maar de vraag is of ze wel zo gewoon zijn. Ik denk het in ieder geval niet. We zijn er nog tot zeven uur vanochtend en dat betekent nog maar twee gasten. En iedere gast wordt zoals altijd mooi geïntroduceerd. Dus ook nu weer, tijd voor mijn volgende gast. Ank Lampers komt ter wereld op 20 oktober 1942 in Chinahi in Indonesië. Haar roots zijn belangrijk voor haar... al komt ze als jong meisje alleen naar Nederland... voor een nieuw en beter bestaan bij haar oma. Maar al snel volgt een emotionele tijd in Nederland... en een terugreis naar het geboorteland. Daar komen nieuwe familieleden in haar leven en moet ze afscheid nemen van vertrouwde vrienden. Een levensreis met vallen en opstaan. Ron Vergouwen spreekt een uur lang met Ank Lampers. Ja, het vorige uur hadden we iemand die was 29 en nu zit tegenover me Ank Lampers. Welkom. Dankjewel. Um, u bent 70, maar we hebben afgesproken net uh, voordat uh, we in de uitzending kwamen... dat uh, ik je mag zeggen, ja, dat we elkaar tutoyeren. Ja, dat spreekt wat makkelijker. Ja, u hoort net uw leven voorbij komen in uh, zo'n 40 seconden. U heeft volgens mij heel veel meegemaakt. Dat kan je wel zeggen, ja. <laughs> ja. Alleen al ja. vanwege ja. het feit dat u uh, hier niet geboren bent... maar in een, in een turbulente tijd in Indonesië bent geboren. Mm -hmm. Wat weet u nog van die, van die eerste jaren? Um... Mijn vader die is dus, toen ik dus nog in mijn moeders buik zat, mijn eigen moeders buik, uh, werd hij uh, opgepakt om naar de Burma-lijn afgevoerd te worden. Dus hij kende dus mij niet, hè. Toen hij dus niet. Uh, mm. dus mijn moeder was dus in verwachting voor mij. En ik had dus één broertje, Jan, die is anderhalf jaar ouder. En mijn vader werd dus afgevoerd naar de Burma-lijn, naar Siam, Singapore-Siam. En... Mijn moeder zorgde de eerste paar jaar nog wel voor ons. Maar mijn moeder die had al uh, vijf kinderen uit een eerder huwelijk. En daarvan was de oudste, broer Miel, die was toen 18 jaar. Toen ik geboren werd. En uh, daar heb ik dus eigenlijk, dat zeg ik dus, omdat ik dus eigenlijk heel veel aan hem danken heb. En hij, en hij had ook nog een, dus een echt zusje nee, de Rut. En die was toen 16. Ja, u komt uit een, uh, ja, mag ik het noemen, een gecompliceerd ja. gezin. Ja, dus mijn, mijn moeder had dus een, een, een uh, dus uit het eerste net zal ik maar zo zeggen, die had al vijf kinderen. En dus ik ben eigenlijk het zevende kind, maar dus het tweede kind van mijn vader. Maar toen wij dus een paar jaar oud waren, toen is mijn moeder dus gewoon, nou ja, weggegaan, naar Surabaya. En heeft uh, ons eigenlijk in de steek gelaten, Jantje en ik. Maar die vijf kinderen, die waren eigenlijk al opgegroeid bij Van der steur stuurde kennen de, stuur. ken de Indië-gangers Indië ken een paar van een stuk goed. Want die had, was een heel sociaal voelige man. En die heeft dus echt uh, kinderen opgevangen. In te huizen, zeg maar. Heel, heel sociaal voelend. Een bekende weldoener. In Wel, de de ja. In, in, in, in Indië is hij een heel bekende figuur. Maar dus die vijf kinderen waren bij hem opgevoed. En uh, ja, Jantje en ik die werden bij Rut achtergelaten. Want mijn moeder die ging naar Surabaya... Ja, en uh, ja, ze had niet zo de. Om, om nou voor de kinderen te zorgen, weet je wel. Ze wilden de verantwoordelijkheid niet dragen. Nee, de dat kon ze niet dragen. Dat heeft ze voor die andere kinderen dus niet gedaan. dus voor ons ook niet. Nee. En al snel um, kwam u naar Nederland. Nou, nee, dat was zo. We waren dus toen begon dus al de Bersiap. De Bersiap, dat waren dus. Ja, wij, die mensen zijn natuurlijk wij zijn vrijheidstrijders. We willen een eigen staat, we willen een eigen Republiek Indonesia. Ja, het was natuurlijk nog een Nederlandse kolonie. En uh, ja, en die, die, die waren gewoon ook ja, gewelddadig ook. Heel erg gewelddadig. Die moeders, die, die ploppers, die, die was je gewoon als kind ook bang voor. En die, die uh, hebben ons dus uh, toen ontvoerd. Die hebben ons gewoon de kampong gehaald en in de bush gebracht. En daar hebben wij gezworven. Even kijken, ik was toen drie, vier jaar, 46 zo'n beetje was het. Het was 46 jaar, april 46, ben, zijn wij gevonden. Door het leger eenheden van, Chima, van van de knil. Mijn broer die miste ons toen en die heeft dus alarm geslagen. En toen, zijn wij dus, toen heeft het, uh, het knil en we hebben toen mensen erop afgestuurd. En toen zijn we dus gevonden. Toen werden we dus naar het uh, kamp Chima, maar ook naar het ziekenhuis gebracht. Het legerhospitaal. Uh, in nou mm Mijn -hmm. ja, broertje had drie En ik had dus uh, een paar verbrande voetjes opgelopen. En uh, lang een granaatscherp in mijn knieën. Hoe lang heeft u daar gezeten? Dat weet ik niet. Want toen was ik nog wel heel klein. Toen was ik een jaar, we hebben echt al een paar maanden gelopen. Want, uh, en toen was het dus in, uh, ja, in april. 10 april zijn we gevonden. Daar heb ik in de brief gelezen. En toen was mijn vader net in, uh, uit het kamp de Burmelein, die had het overleefd. Die zat in Singapore, maar die mochten er nog niet meteen naar huis, die jongens. En toen heeft Milam ingezeind. He, je kinderen zijn gevonden en uh, ja, je vrouw is in Urabaya, dit en dat. Toen zei mijn vader, van, uh, stuur ze maar naar mijn moeder op Texel. Mijn ouders op Texel dan. Nou, dat is ook gebeurd. Toen hebben we het Rode Kruis, heeft ons uh, dus over ons ontfermd. Die heeft ons op de boot gezet met de Rut, met het zusje Rut. Dan zijn we dus naar Texel gegaan oma en opa Lampers. Vanuit Indonesië? Vanuit Indonesië. Naar Nederland, ja. naar Texel. Naar Texel. Koud. <laughs> ja? Ja, tuurlijk. En toen kwam mijn vader uh, later. Want die had toen een groot verlof. En die kwam dus later ook naar Texel. Maar die, die eerste periode op Texel. Het is er koud. Ja. Um, maar er is natuurlijk een, een hele cultuuromslag... die gemaakt ja. moet worden. Wat, wat, zijn, wat zijn de eerste Nederlandse tradities waar je mee in aanraking kwam? Nou, het was dus koud ook. Maar ik weet alleen dat ik ook heel erg ziek was. Dat ik altijd maar op die dief van lag. En dat mijn oma zei, ze was zo onder voet... dat als je je lepeltje eten gaf... Dan moest ik het plat neerleggen. Want anders dan kwam het er eigenlijk weer van onderuit. En mijn broertje was ook... We waren gewoon heel erg slecht aan toe. Dus de eerste tijd waren we doodziek. Dat heb ik ook wel... Dat, dat herinner ik me nog. Maar ja, later toen knapten we wat op. En toen kwam papa... Ik weet nog goed dat ik hem voor het eerst zag in, uh, bij de boot in Den Helder. man is een hele magere man in zijn tropenkloffie. Ik kende mijn vader niet. Nee. Want die was naar, toen, ik in toen mijn moeder in verwachting was van mij. Dus hij pakte mij op en, en gooit me in de lucht. En ik natuurlijk schreeuw als een speenvarken Want ik kende die man helemaal niet. Nee. En toen is het dan de eerste keer, daar is een man en ja. je wordt tegen je gezegd, dit dat is je is vader. Papa. Ja, het is papa, ja. ja. Ja, alhoewel, nee, dat is niet helemaal waar. Hij, is, hij heeft ook nog, in Tsimai schijnt hij dus ook nog wel, maar dat herinner ik me niet meer. Heeft hij ons ook nog wel even gezien. Die dat al even nog in Tsimai gezien had, want hij wist natuurlijk niet dat hij een dochter had. Maar die kende mijn vader dus niet. Nee. Maar dan staat daar een man, ja. er wordt gezegd, dit is je papa. Ja. Hoe reageer je dan? als je vijf jaar bent was dat toen, zo'n beetje 47. Ja. Accepteerde je hem gelijk als, als vader, als papa? Weet ik niet meer. Ja, je, had altijd, je was altijd met andere mensen bezig geweest, met allemaal, allemaal vreemde mensen. Die waren allemaal, ja, je had geen echt huis gehad. Je was altijd aan, aan het zwerven geweest. Dus het was al heel prettig dat we dus nou een dak boven ons hoofd hadden. Dat oma er was, een, een opa, en tante Adrie. Ja, en nou, we konden daar ook spelen. Dat doe je natuurlijk niet in zo'n oorlogsgebied, dat was het altijd eng. Maar voelde het als thuis? Op dat moment? Dat weet ik ook niet meer. Oma was heel streng. <laughs> ja, streng oma. Ja, ze was niet een... Het was... Uh, geen hartelijke vrouw. Tenminste, die, dat heb ik dus niet ervaren. Misschien mijn broer wel, maar nee. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit bij haar op schoot gezeten heb. En dat ze me knuffelde of zo. Zoals oma's doen. Dat herinner ik me niet. Niet de stereotype oma wat we nu kennen? Nee, precies. En, en, en aandacht voor je en zo. Nee, je moet gewoon, moest gewoon gehoorzamen. Uh, ja. maar, maar aan de andere kant denk ik van... Ja, dat kan ik nou wel zeggen. Maar ze was wel, dus wel heel zorgzaam. Want ik had dus die verbrande voetjes... En daar zaten allemaal van die lieddorens in. Nou, en dan was het, uh, zaterdags was het dan, uh, kijk, ze had, was nog heel primitief op Texel. Dan onder die vuurtoren. Dan moest ze water uit de put halen. Dat moest op een oliestelletje gewarmd worden. Dan uh, werd de kachel opgestookt met kolen. En ging de olielamp omhoog. En dan werd ik op tafel gezet. En, het ach en dan moest ik eerst weken in die taal met water. En dan werd ik op de tafel gezet. En dan ging ze met achter het achterpunt van de schaar. Ging ze die likdoornetjes te ach. proberen uit te halen. <laughs> schreeuwde op een speenvorken natuurlijk. Nou, ik heb er nog een paar. Hoor. Ja, nu zou het kindermishandeling zijn. Ja, nou zou en toen, kreeg ze en toen kocht ze ook een poppenwagentje voor me. In die tijd was dat natuurlijk een hele luxe. Want hm. ik moest helemaal opnieuw leren lopen. Ja, mijn voetjes waren zo verbrand. Dus ja. functioneel speelgoed. Ja, Anke krijgt een poppenwagen, een want dan liet ja. ze weer lopen. Ja, dus, dus ze heeft altijd goed voor ons gezorgd. Ja. Maar het was net wat ik zeg. Het was niet een echt een warme vrouw. Dat, tenminste, dat heb ik niet ervaren. Nee. En later, uh, vader komt dus aan, papa. Ja. U zegt papa, hè? Ja. En ik blijf u zeggen. Ja, <laughs> ja het, okay. wordt, het wordt een beetje verwarrend. Ik, ja. ik blijf gewoon u tegen u zeggen. Dat vind, uh, vind ik toch wat beter. Um, vader is daar, papa, ja. neemt u weer mee. Ja, maar... u ging weer terug naar Indonesië. Papa's verlof was om. En uh, nou, hij wilde zijn kinderen meenemen. En, en mijn oma was het er helemaal niet mee eens. Dat weet ik nog wel. Want die was die, ligt, die lag ze op de bedst, in de bedsteed te huilen. He, dat wij dus, uh, want mijn broertje was wel naar school gegaan. Ik niet. Ik was nog of net zes of, of weet ik het was in oktoberjarig. Dus ik mocht er nog niet naar school. En mijn broertjes naar de Kokstorp toen in school gegaan, We hadden ook een neefje in een huis. Jopie, Jopie stolk. En uh, toen zei mijn vader dus die moest dus weer terug met het verlof. Dus terug naar Indonesië. En oma was het er niet mee eens. Maar mijn vader had ook een vrouw leren kennen op de Koksdorp. En dat was een Friese vrouw. Het was geen tijd meer om een bruiloft te vieren of weet ik wat. Het was dus een handschoenbruidje. Had je veel, hè? Maar dan uh, trouwden ze met de handschoen. Ja. Ze, in Holland hadden ze iemand die dan de plaats innam van de echtgenoten. Nou, dan werd het zo geregeld. Dus toen gingen we weer terug met de Sibayak En uh, ja in de eerste tijd herinner ik me dat we nog in het kampenement van mijn vader waren. We hadden geen huis. Dat we her en der ook sliepen. Maar ook in het kampement bij mijn vader. Op, de, op, op, op zaal, zeg maar. Nou, toen mijn moeder dus... Mijn tweede moeder dus kwam. Ja, toen kregen we een huis in Chimai. En het was dus een, echt een lege plaats. Zo'n hele grote lege plaats met een heleboel kampementen. Ja. En spoedig kwam er een uh, broertje... Dat was Pietertje. Het gezin werd weer groter. Ja. Nou ja, dat familie, is de, de, familie. de familie. Ja, maar die ja. andere hebben we die eerste, het eerste leg van mijn moeder. Uh, heb ik niks mee hoor. Nee. Maar hoe? Ja, ja hoe, dat is dus met stiefbroertje. Wordt dat. Dus want dan hoe is eigenlijk... dat als klein kind? Want de, aan de ene kant uh, dan leer je weer je oma kennen. Ja. Dan staat opeens papa voor de deur. Ja. Dan weer een, een, een broertje, een halfbroertje. Ja. Dat is verwarrend, lijkt me. Maar ik was heel dol op dat halfbroertje. Want zo'n zo, zo, zo lieve blonde krullenkop. Maar zijn moeder was altijd altijd ziek. Altijd huilen. Als ze uit school kwam, zei Jan ook nog wel eens. Ze lag altijd te huilen. Maar ze was ook altijd ziek. Ze kon, en ze had een vreselijke heimwee. Ze kwam met Leeuwarden. Het was een jorna. heel verdrietig was ze altijd. Dus ja, en ik kon Pietertje aan. Ik weet niet... Ik, Tante zei wel eens later van... Nou, dan schreef ze van... Uh, hij wil alleen maar eten bij jou. En jij kon hem alleen maar stilkrijgen. Had hij zo'n je zeggen? Maar ik had hem ook altijd in de slendang. Als ik uit school kwam, kwam Pietertje in mijn slendang. Wat is een slendang? Zo'n draagdoek. Een Indische draagdoek. Zo'n mm. zo dingen je omheen. En dan ging ik met Pietertje ja, lopen. En weet ik wat allemaal doen. Ik hield dan uh, Pietertje bezig. Maar ja goed, er werd het op een gegeven moment, werd de uh, bc tijd werd zo. Uh, ja, het was zo gevaarlijk hè. Het werd zo gevaarlijk voor kinderen ook. Want wij gingen dan naar de Prinses Juliana school. Nou, en dan liepen we lekker door de sawas en zo. Maar eigenlijk mocht dat niet. Je moest meteen uit school, meteen achter het kadek, achter, achter de plaats blijven. Mm. Dus het werd te gevaarlijk. Die mensen, en dan gingen ze s'avonds, dan liepen ze. Ja, die moeders die die, die, die, die die, die, die vrijheidsstrijders die liepen dan door de straat. En dan hoorde je steeds dat gaat weet je wel. Dat, ja, het was gewoon beangstigend als kind. Besefte je dat gevaar? Ja, ja, ja. ja, ja. Werd je ook iedere keer die verhalen verteld. Dat hoorde je ook. Je zat er in zo'n militaire gedoe allemaal. Toen werd het op een gegeven moment zo gevaarlijk. En toen moest er we dus weer zo'n kamp in. En toen later naar zo'n inschepingskamp. Ben ik ook nog jaren geweest geworden... En toen, uh, ja, maar, met, maar, maar die moeder was altijd ziek. Dus je had de verantwoording eigenlijk nog uh, voor je broertjes eigenlijk. Ja. Zo'n jongen eigenlijk best. Je speelde moeder over je ja. Broertje. <laughs> of broertje. Ja, over mijn broertje, of mijn lieve broertje. Ja. Mijn zeven jaar ouder. Ja. Ik zie een twinkeling in uw ogen ja, als u erover praat. Ja, hij is, uh, het is gewoon een lieverd. Laten we even naar muziek gaan. Want um, alle mensen, ik zeg het elk uur, uh, in de nacht van uw leven... die mogen ook zelf muziek uh, uitkiezen... Zullen we wat gaan draaien van Wouter Muller? Ja. Want die, uh, u heeft een nummer uh, van hem uitgekozen. Wie, wie is Wouter Muller? Ja, bij de Indo's is hij natuurlijk uh, geliefd. Heel veel uh, Indo Indonesische liedjes uh, Je kan ook met hem op reis gaan. Oké, okay, nou, we, ja. uh, we gaan het even opzoeken. In ieder geval, uh, Wouter Muller heeft een, uh, een nummer gemaakt. Dat heet uh, De Bersiap. Oh ja, De Bersiap, ja. Bersiap, ber Zij kwam vrij uit Ambarawa, was 24 jaar en zo vernederd door de jappen, afgeschoren haar. Maar ze voelde zich weer vrij en had hoop in haar hart. Ging op zoek naar haar geliefde voor een nieuwe start. Maar ze hoorde van verre steeds vaker dat geroep. Dat zij niet eerder kende, maar het angst aan jou. Bercia. Bercia, Hij kwam vrij uit Banju Biru, was 28 jaar en zo gemarteld door de jappen. Nog geen 30 kilo zwaar, maar hij voelde zich weer vrij en had hoop in zijn hart. Ging op zoek naar zijn geliefde Voor een nieuwe start Maar hij hoorde van verre steeds vaker dat geroep Dat hij niet eerder kende, maar dat angst aanjoeg Bersia Bersia en zij vonden door een wonder in die chaos van weddingen, elkaar in saladika en het leven lachten neer. En ze voelden zo graag daar hun leven opnieuw beginnen. Hun wonden likken en samen die verschrikking overwinnen. Ze hoorden van verre steeds vaker dat geroep Dat zij niet eerder kenden, maar dat angst aanloeg Bursia Bursia Bermuda's met bamboe ronding Dreven hen in het nauw met rood, wit, blauwe vlaggen, zonder blauw. Barcya, deed nieuwe hoop verdwijnen. Barcya, werd het begin van het einde. Barcya. They me a Wouter Muller, met op nummer uitgezocht door Ank Lampers. Dit u, mijn gasten in de nacht van uw leven. Tevergeefs probeer ik je te blijven zeggen, maar het lukt gewoon niet. Ik, blijf, ik ga gewoon u zeggen. Ja, ik zag u tijdens het hele nummer met emotie luisteren ja. naar de teksten. Kan ja. me voorstellen. Dat gaat over opnieuw beginnen. Ja. Het verleden achter je laten. Is dat voor u al gelukt vindt u? Het, het verleden achter je laten? Kijk, dat, uh, ik ben dus uh, wel voor in therapie geweest. Een paar jaar geleden, een, een, een jaar lang. Maar op een gegeven moment, ja, dan uh, moet je het toch zelf doen. He? Je, uh, het, het is wel zo dat als je wat ouder wordt... He, je hebt het vroeger altijd moeten vergeten. Je moest, je moest door, een druk gezin, je moest echt altijd door... Er werd ook niet over gesproken. Dat met hoort. je vader, met je vader. Ik, ik, ik heb er nu zo'n spijt van. Hè? Dat ik daar nooit, uh, hoe was het in het Jappekamp? Af en toe kwam er een klein beetje uit. En hoe hebben jullie het gehad? Er werd nooit over gesproken. Wat hebben jullie gedaan in die tijd? Het, werd altijd, het was te emotioneel. Je wilde elkaar sparen. Dat vind ik wel heel jammer. Ja. Dat dat, uh, en dat hoor je bij alle Indo's eigenlijk. Ja. Het, tenminste bij een heleboel. Dat hoor je heel vaak in ja. de nacht. Ik hoorde het laatste, uh, Hans Goedkoop... die ja, uh, pre presentator ja. van andere tijden... Ja. heeft er juist een, uh, een boek over ja. uitgebracht... over hoe, hoe zijn vader, die bij de knil zat... Ja. dat allemaal heeft beleefd... en ja. hoe hij nu zoveel jaar later pas eigenlijk... Ja, die verhalen hoort. Ja. En dat omdat het zo lang achterwege ja. is gelaten... en dat ja. er niet over gesproken werd. Nee. Dat is bedroevend, lijkt me. Om daar zoveel ja. jaren later... Toch, het... En toch heb je dat dus meegemaakt. Dus het sluimen in je. Hm. En dan kom je op een gegeven moment zeg maar iets tegen, een geurtje of, of een papiertje. En dan denk ik, ja. Ja, zo was het. Want je, denkt, je hebt zoveel meegemaakt dat je altijd denkt dat je gedroomd hebt. Tenminste, ik heb het altijd gedacht van, ah, een broodboze droom. Dat is allemaal niet zo waar. En dan maar en, ook niet over praten. Niet over praten. Nee. Ja, Totdat tot je dus, uh, ja, jezelf toch wel tegenkomt. Ja. En, dan... en, dat is, en dat is eigenlijk gebeurd mm, uh, drie jaar geleden... De oudste zoon is dus uh, gezagvoerder bij de KLM. En toen mocht ik met ze mee, met het gezin, mocht ik mee naar uh, Thailand. En het was een heerlijke reis. Want het jaar daarvoor was ik mee geweest naar Florida. Heerlijk met de kinderen. Nou, we gaan nou mee naar Thailand. En toen kwamen we dus bij die River Kwai. En toen is het eigenlijk bij mij echt helemaal... Toen zat ik daar aan, aan, aan tafel en ik wilde naar Sikoring eten. En toen dacht ik, papa zat die 60 jaar geleden op een handje reis te overleven. En toen ineens kwam al die alles kwam, alles kwam naar boven. Ja, want, want uw, uw vader heeft gewerkt aan, die, aan de Birma-spoorlijnen. Ja, hij heeft het net overleefd, ja. Hij heeft het overleefd, na drieënhalf ja. jaar. En dat was voor u het moment dat ja. alles naar boven kwam? Ja, toen ineens die hele, hele film werd afgespeeld. Nou dan heb ik vreselijk gehuild. Er zat er in de grot, daar zat er een monnik. Nou, die heeft me een beetje getroost en een beetje water en, en, en handen vastgehouden. Het was dus eigenlijk, eigenlijk voor het eerst ja, dat je er eigenlijk mee ja, dat je durfde toe te geven dat het geen droom was. En vanaf dat moment ook gedacht, mm. ik ga nu niet meer mijn mond houden. Het mm. verhaal moet verteld worden. Precies, ja. Mm. ja. Laten we eventjes teruggaan naar uw, uh, naar uw verhaal. Want op een gegeven moment kwam u terug in Indonesië, halfbroertje, waar ja. u voor zorgde alsof u de moeder was. Maar die moeder was dus altijd ziek, zoals ik al zei. En uh, nou, toen kregen we weer een inscheping met Empire Brands. Dat was in 1951. En uh, ja, dan zit je weken zit je op zee. Dat is voor een kind verschrikkelijk, al die golfjes de hele tijd. Nou, toen kwamen we dus, kwam de boot dus aan zo in, in de Rode Zee, zeg maar. Maakte hij zo'n bocht. En daar zag we een streepje land. Met allemaal klapperbomen, zo. En Jantje die ziet dat. En die. Ankie, Ankie. He, land, klapperbomen, ik zie de tolle nikketjes. Dat zei je toen nog, tolle nikketjes. Nou, En ik was helemaal ook helemaal blij. Dus ik stuif zo die ziekenboeg in. En, uh, want mijn moeder lag dus in de ziekenboeg. Hè? Dat was de beneden, benedenruim. En daar ligt mijn moeder op bed. En mijn vader zit ernaast, op een stoel. De zus zit ernaast en die kijkt me zo aan. En die zegt, dat is altijd voor mij heel emotioneel. Want toen zei hij van, uh, Ankie, kom eens even hier kom eens even met papa zitten op de schoot. Beloof me, wat er ook gebeurt, zal jij goed voor Pietertje zorgen. Wat er ook gebeurt. Want wij moeten van boord. Mama is zo ziek, wij moeten van boord. Ja, papa, dat beloof ik. Nou, Pietertje gepakt. De box gepakt in de slendang. Kwam er een zo'n parlevinker. Dus de boot die meerde aan in Aden. En Aden was dus nog een protectoraat, een Engels protectoraat... Dus, hij kon dus niet helemaal aan wal komen, dus halverwege bleef hij liggen. En toen kwam er zo'n is zo'n klein bootje. Nou, en dan werd ze dus met de brancard werd ze erin getakeld, mijn vader erbij. En toen voer ze dus naar de kant. En daar stond een uh, rode kruisauto te wachten. Het was een groene rode kruisauto, zeg maar, van het leger groen. Met zo'n wit vlak bovenop het dak, met zo'n rood kruis erin. Ik heb ze zo helemaal door de bergen zien rijden. Zo. Ik heb ze helemaal gevolgd. Gingen ze, dus naar het, ze moesten naar het hospitaal. En uh, nou, toen, toen heb ik ook heel hard gehuild. Nou Pietertje gepakt. En uh, nou, daar is mijn moeder dus. Ja, die, die ging naar het hospitaal. Mijn vader ook. En maar wij moesten natuurlijk verder. Dus ja, mensen letten denk ik wel op ons. Ik weet niet. Maar ja, we waren ook al zo zelfstandig natuurlijk. En toen kwamen we in Holland aan... En dat was dus uh, in december koud. Ja, Heer koud. <laughs> koud. Maar we moesten dus in rijen opstaan. Het was een troep transportschip. Ja. Dus we moesten in rijen gaan staan. En uh, Pietertje en Jan. Gaat die deur open. Zo, zo'n rond ronde deur. Komt er een hele dikke mist naar binnen. Maar wij hadden geen winterkleren. We stonden gewoon, hadden niets. Ja, er zijn wel eens boten geweest dat ze dan in Port Said gingen ze dan aan land en dan kregen ze wat winterkweer. Wij niet. Dus toen een jurkje. En daar... U rilde van de kou? Oh, en met mijn kleine broertje en Jantje. Toen komt er een hele vreemde vrouw op me af. En die zei... Jij bent zeker Ankie. Ik kende die vrouw helemaal niet. Jij bent ziek Ankie. Ja? Geef mij Pietertje maar. En ze wilde Pietertje van mij afpakken. Maar ik had toch papa beloofd. Pietertje, daar zou ik voor zorgen. Maar het was een tante. Het was dus eigenlijk een, een tante van Pieter. Dus een zusje van die... Uh... Die stond hem op te wachten. Ja, die stond ons op te wachten. Nou, dat was dus in Den Haag, in de laan van Eikenduinen. Nou, ik geloof dat ik daar een week geweest ben. Een week achter die grote groene verloorsgordijnen gehuild. Dat weet ik nog wel. Ik, daar, ik voelde me zo eenzaam. Ja, ja. ja, die vreemde mensen. Nou, toen kwam er weer een vreemde tante. En dat was dus een zus van mijn vader... Die kwam mij ophalen. Ik ging naar Sagenbrug. Weer een broer van, van die moeder, die ging Jantje, die mocht Jantje mee. Die ging Jorna en die ging dus naar Hengelo. En Pietje bleef in Den Haag. En met u gescheiden van de persoon om wie u ja. op dat moment het allermeeste ja. gaf? Ja, ja. ja dat is heel, uh, heel slecht geweest. En mijn moeder, dus die, die tweede moeder, die dus een aarde was met mijn vader, die had dus achteraf. Had ze, uh, kinderverlamming. Dus die, die heb ik foto's van gezien? lag ze in zo'n ijzerlong. Hè? Dan liggen ze zo helemaal niet in zo'n ijzerlong, alleen het hoofd eruit. En die was dus in verwachting. Hè? Dus dat, en, uh, dat is het kind ook geboren, Willem -Ipe, Dus een halfbroertje nog, dus echte broertje van Pieter. En, uh, maar zij is gestorven daar. Ze is ook daar begraven. Wat deed dat met u? Want het was natuurlijk niet, ja, uw, niet uw echte moeder, maar. Uh, ja. Nou ja, die moeder heb ik eigenlijk alleen, alleen maar ziek gekend eigenlijk. Niet iets van... ja, Maar wij waren natuurlijk... Ik moet ook niet bedenken... Wij waren natuurlijk al heel erg zelfstandig. Hè? Maar ik weet wel dat mijn vader in Indië... Hij was knielmilitair. Heel streng. Zes uur is vijf voor zes. En niet vijf over zes. Dus, en ik, en ik was, dus ik kwam altijd te laat met eten. En dan was het van... Uh, geen boter met kaas. Hmm. <laughs> dat is een mantra. Nee, straf, geen boter met kaas. Hoe ging u om met die, die autoriteit? Want uw oma was ook al ja. behoorlijk streng. Ja, dat weet je niet beter. Nooit tegen verzet? Nee, dat, dat, dat, is, dat is juist ook uh, het punt van Jan en mij. Wij, mijn broer Jan was veel recalcitrant. Die ging nog wel eens uh, met de kont tegen de krip. maar die heeft. Ook... Mijn vader, die uh, kneelmilitair hoor. Kreeg je een pak slaag hoor. Jantje die, uh, die heeft uh, heel wat uh, te verduren gehad. Maar ja, dat, dat, je weet niet beter. Als je een hele, hele dominante, ja, tenminste, een, dat was gewoon de kinderen van de kneelmilitairen. Die waren ook ja, gehoorzaam, maar je wist het gewoon, je wist niet nee. beter. Maar de huidige generatie kinderen, ja, die komt regelmatig tegen de, de ouders. Ja, in opstand. En, ja Maar dat, uh, die, die puberteit, die uh, vrije, v, uh, zorgeloze jeugd, hebben wij je natuurlijk niet gekend. Nee. Die puberteit ook niet. Ik mocht ook niet van mijn vader... Ja, dan mag je eigenlijk nou... Uh, Vergeef maar. Uh, dansen en zo. Hè, wat je toch op een bepaalde leeftijd... toch graag doet als meisjes heen. Nou, of misschien, uh, ik wilde dansen. Ja, weet je wat ik mocht doen vroeger? Balinees dansen, daar kon ik dan zo goed? Maar gewoon dansen, dat was ordinair. Mocht ik niet. Mocht niet uitgaan. Mijn vader was heel erg... Was heel beschermend voor mij. Tenminste, dat mocht... Ik mocht niet veel. Wij, mochten, Wij nee. mochten niet veel. Hij was natuurlijk ook wel veel dierbare om hem heen kwijtgeraakt. Ja. Hij wilde u ja, dat denk ik kosten, ook dat wat kost bij zich houden. Ja, ja. Beschermen ik ook, tegen wat ja. kwaad in de wereld. Als je puber bent, dan wil je wel eens wat anders. Hè? Dan uh, De was strijken of uh, weet ik wat allemaal. <laughs> dan, wil je, dan wil je ook uitgaan en ja. zo. Nee, mocht niet. Maar dan komt u in, in, in Nederland, waar het toch wat, wat vrijer allemaal is... Nou, maar dat, ja, heeft u daar vijf vijf. iets van meegekregen? Want in het gezin was het dus vrij autoritair. Ja, en toen kwam ik dus bij tante Borta oh, ja. en dan ging ik naar school, Schargebrug. En toen zaten wij dus verspreid in, uh, over het land. En toen zei tante Adrie weer, die, die, die ongetrouwde zuster van mijn, mijn, mijn vader. Die zei, joh, uh, dat kan niet. Die kinderen zitten overal, die ver, vervreemden van elkaar. Ik ga voor ze zorgen. Want mijn vader was in die tijd teruggekomen met die baby... Na een paar maanden, die het overleefd had, willem -Ipe. En die was bij zijn schoonouders in Leeuwarden. Nou, mijn vader in Leeuwarden, ik was graag op brug. Hij, uh, Pieter in Den Haag en Jan in uh, Hengelo. Dus tante Adrie zei. Uh, mijn vader kreeg een huis van het leger. Er was nog steeds bij het leger, Tenminste, al ons leger. Kneel was al opgedoekt. Nou, die heeft, kreeg hij een huis in de Helder. En toen kwam tante Adrie. Die heeft toen voor ons een paar jaar gezorgd totdat hij weer een nieuwe vrouw kreeg daar weer een dochter bij kreeg. Dus, dus heb je een, een gezin heb je met... Dus zie je het voor je? Twee Indische. Wat al heel verschilt van een Hollander. Twee Friese. En dan nog iemand. En botste dat dan? Nou, weet je... Verschillende uh, karakters. Ja, maar die waren natuurlijk nog klein. Hè? De, maar ik ben dus al vrij jong het huis uitgegaan. Mijn broer ook. Die heeft getekend bij de marine, Jantje. Jan. En ik ging naar een internaat in Aardem. Want wij zagen toch ook wel... Tenminste, ik heel, heel duidelijk, ik wilde vooruit. Ik wilde niet uh, een klein kringetje blijven. Ik wilde wel eruit. En het, nou, het was een, een leuk meisje inderdaad. Ook weer streng. <lacht> Vond je wel doorgevormd. <lacht> je moest echt wel van... Uh, ik, altijd, ik, ik had er geen moeite mee. Maar ja, goed. Nou, toen zijn we dus uh, ieder ons wees gegaan eigenlijk. <lacht> Laten we weer even naar, uh, naar muziek gaan. U heeft ook uh, een nummer uh, uitgezocht van uh, Wieteke van Een mm -hmm. Populaire zanger bij ja. Nederlandse Indiërs. Ja. Het nummer Ode aan de Indiëveteraan. veteraan ja. Heeft denk ik geen uitleg nodig. Nee. Een ode aan uw vader. Ja. Gaan we naar luisteren. Ja. Dit is een ode aan de Indiëveteraan.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 Dit is een ode aan de Indië-soldaat, die na bevelen weinig anders kon dan luisteren. De eerste opdracht luidde, jongeman jij gaat. De heldere hemel van zijn jeugd zal snel verduisteren, niet iedereen zag daar. Hinderlagen lopen, en heeft dat ook nog met de dood moeten bekopen. Hij hoort nog steeds die kreet. Stem heeft uh, Wiedeke van toch? Dit was uh, Ode aan de Indie-veteranen, dus ook een Ode aan Ank Lampers vader. Um, is dit muziek die u vaak luistert? Jawel, ik vind um, ja, het ontroert me nog steeds hoor. Ja. Weet je, het is nu ook weer zo actueel. Hè? Zo, die, die, die... Mijn vader die nog voor die 3,5 jaar in het kamp nog eens een soldaat nooit gekregen heeft. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Het is nu weer zo actueel van wat hebben ze gedaan in Indië? Pot ja. Behalve te... verdriet is het ook woede die naar boven komt. Ja, die man, die man was helemaal getraumatiseerd. Denk je dat, dat, dat daar enig iemand uit is. kom maar bij me, of weet je wel. Nee. Schouder omheen of, of respect. Ik, ook ik wil weer even verder met uw levensverhaal. Want het is, het is een zeer boeiend verhaal. Um, we waren gebleven bij het feit dat u um, op een meisjesinternaat kwam te zitten. U werd langzaam volwassen. Ja. Wat waren toen de eerste schreden naar nou die ja, vrijheid, kun je het eigenlijk noemen? Toen ben ik... Uh, uh, uh, mijn broer had geteend voor zes jaar. En die is dus ook weer in, in, in, in nieuw guinea heeft die daar gediend. En uh, ik ben... Uh, ik heb ook in Zwitserland gewerkt. Gewoon. Wat deed u daar? Gewoon in de huishouding bij, uh, bij mensen. Dus wederom in dienst van anderen? Ja, maar ja. <laughs> u wist niet beter. Nee, ik wist nee. niet beter, nee. Ja. Na Zwitserland? Na Zwitserland uh, heb ik hier in Hilversum in een kindertuis gewerkt. Dan heb ik mijn uh, kinderbescherming A en B gedaan. Dat is toch iets weer wat je dan trekt, kennelijk, zo'n beroep. Het euh, ja, bestaat niet meer waar op de bergweg in kinderhuis. Het waren dus kinderen die ook in de steek gelaten waren... door hun ouders, probleemkinder dus. Nou, en dan werkte je dan met die kinderen... en dan s'avonds moest je naar school in Utrecht... om je diploma's te halen. Toen had ik die diploma's. Toen euh, heb ik bij een meisje gewerkt in Bayern. Die had MS, die heb ik dus verpleegd. Totdat ik ging trouwen. U leerde in Zwitserland uw eerste man kennen? Ja. Toen ben ik dus na een jaar of zo teruggegaan naar Holland. En ja, daar heb ik die opleiding gedaan en zo. Nou, toen zijn we in 64 zijn we getrouwd. Dan heb ik dus vijf kinderen en dan één dochter en vier zonen. En op dat moment ging jullie dus zelf een gezin vormen? Ja. Hoe is dat? Ja. Want ja, je hebt natuurlijk als klein kind al voor je, voor je halfbroer gezorgd. En opeens moeder. Ja. Nou, dan zorg je weer voor je kinderen. Bedoel, en hoe was die opvoeding? Want we hoorden, u was opgevoed, strenge regels. Hoe was u zelf als moeder die eerste jaren toen de kinderen nog klein waren? Nou, ik hou wel van regels. En dat is voor een kind ook heel belangrijk. Dat er regels zijn. Hm. Voelt een kind zich veilig bij? Dat wel. Dus altijd duidelijke grenzen gesteld? Ja. Hebben kinderen nodig, hoor. Maar ze mochten natuurlijk uh, wel eens een keer een grote mond aan mij geven, bijvoorbeeld. Dat hoort erbij. Toch? Je mag toch gewoon. Dus, uh, niet meteen klats, klats, klatsen, omdat ik het zeg. Nee. nee maar ja. wel regels stellen ja, en consequenties kinderen, verbinden als kinderen ja. daar overheen gaan. Ja, ik was niet zo. Tenminste, dan moet ik nog even aan ze vragen, jongens. Uh, vandaag, <lacht> hoe, hoe was ik als moeder? Maar mijn, mijn man was natuurlijk wel strenger ook. Die was, ja, is man is in Hoeveel kinderen, kinderen heeft u? Vijf. Vijf kinderen. Ja, één dochter en dan vier zonen. Schatjes. Ik zie weer die twinkling in uw ogen. Ja, ik, ben, ik, hou, ik hou heel veel van de kinderen. En, en vooral ook de kleinkinderen. Ik ben blij dat ik ze mag knuffelen. En, en, en doen. ja, dat heb je zelf natuurlijk gemist. Ja. Dus dan wil je dat uh, hè, extra geven. Ja, en dik, ja nog eens. Ja. ja. We gaan er weer even naar muziek. U heeft ook nog een nummer gekozen. Iets totaal anders. Dat is een nummer van Hildegard Kneef. Ja. Dat moet u echt even uitleggen. Dat is het, het nummer, veel mensen zullen het wel kennen, denk ik. Zaak meer voor die bloemen zien. Een nou, oud nummer, maar... Heel oud nummer. <kliek> maar het is, het, het, het is ook... Uh, dat zij dan, dan zingt van... Uh, waar, zijn, waar is het blije gevoel? Waar zijn de bloemen? Vertel me nou eens, waar zijn die bloemen? Waar is die, die stomme oorlog daar geweest? En waar zijn de bloemen? Waar is de blijheid? Dat... Dat... Hè, dat dat, dat, dat klinkt. het Ja, mijn man is uh, leraar Duits. <laughs> dus, maar, dus, dus ik versta het ook heel goed. Ja. Dus, uh, We gaan naar luisteren. Ja.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 Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten? Die soldaten sind, was is geschehen? Sag, wo die soldaten sind, über Grieben weet de wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Gräber sind. Wo sind die geblieben? Sag mir wo die Gräber sind. Was is geschehen? Sag mir wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen?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 Sag mir wo die gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind, wanneer wordt man je verstehen, wanneer wordt man je verstehen. Hildegard Kneef, Zaakmeer, waar die bloemen zint. Een heel oud nummer, maar u zei net al tijdens het nummer, weer actueel. Ja. En toen zei ik, tijdloos. Tijdloos, ja. Ja. Want op zoek naar het geluk, op zoek naar de bloemen. Ja. Hebt u al het idee dat u de bloemen hebt gevonden? U hebt... Een prachtige zin, mooie kinderen, mooie ja. kleinkinderen. Lieve man. Zijn dat uw bloemen? Ja, en een lieve man. <laughs> ja, en ik ben gezond. Wat heeft een mens nodig, zeg ik altijd tegen mijn ja. jongens. Dat is een dak boven het hoofd, een lekker warm bed. En je kan je buik, buik rondeten. Nou, wat is nou meer? Ja. Wat, wat, de rest is allemaal materie, de rest is allemaal ballast. Als je dat nou hebt, wat willen mensen nog meer? Ja. Want u draagt wel die ballast van het verleden ja. met u mee. Ja. En uh, tot, tot vrij recent sprak u daar totaal niet over. Nee. Hoe is dat om, om zo'n grote geschiedenis mee te dragen... en dat tot recent niet te kunnen delen met mensen? Ja, dat was heel moeilijk. Mensen begrepen het ook niet. En nou dan was er nou maar iemand geweest die in die tijd zei... kom als hier een heil, maar hier en heil eens lekker uit. Het was er niet. Nee. Was het niet. Je moest door. Die mensen uit Indië, die moesten door. Die mensen die... die, die... Ja, wij zeiden de ambonezen. Nou zeggen ze Molukkers, maar mijn vader zei altijd... Die ambonezen die waren eh, bij de kneelmilitairen. Die waren zo trouw aan vaderland en koningin en de vlag. Die hebben zo gestreden hè, voor, voor het vaderland. Die kwamen hier in Holland, ja. Hartstikke koud. Hebben twintig jaar onder andere in Westerbork gezeten... Twintig jaar, want er was beloofd we mogen terug naar vrij moeilijke. Twintig jaar. Ze kwamen hier, ze konden hun, hun, hun militaire uniform uittrekken. Insignes eraf. He? Zo, heb. En, en, en ja, daar kan ik dan heel verdrietig om worden: dat, dat die mensen nooit gekend zijn, omdat ze zo he, moeten assimileren. He, we horen het erbij en, en we moeten het erbij horen. Mijn broer zei wel eens, mijn broer Miel, dus de oudste. En dan kwam ik daar en dat waren dan die contractpensions. Nee, die had je vooral in Den Haag. Hè? En dat het waren contractpensions, dat waren dan Nederlanders, Zunige Hollanders. Die hadden dan een paar kamertjes vrij. En dan hadden ze met de regering afgesproken. Dan krijg jij zoveel geld voor eten en dit en dat. En dan hou jij, nou dan mochten die mensen daar dan. Dosheren tijdelijk dan. Maar ja, joh. Dan zaten ze om een potkacheltje te bibberen. Ze moesten Hollandse korst. We hebben natuurlijk nee, niet, niet uh, lekker een nasikoreng gemaakt, ja? Nee, Hollandse aardappels en boerenkool. Die mensen waren doodongelukkig. En dat, dat is maar te accepteren. Als ik dan, dan later denk. van hoe die mensen hier. Hè, die, die asielzoekers. hier in Holland zijn gekomen. Zo rijk bedeeld. Ze kregen van heel veel. Echt. Dat, dat, dat heeft me zo. dat kan ik nog verdrietig worden. Zoals die mensen. Zoals wij eigenlijk uh, opgevangen werden. Nou hadden wij dus dan familie. Hè, waar we terecht konden. Maar die mensen in die contractpensions. Nou, later dan gingen ze naar Assen. Of uh, weet ik het. Overal over het land natuurlijk. En die mensen waren juist ook allemaal altijd zo'n in Indisch. Die zijn graag bij elkaar. Het is niet. Ze uh, zijn altijd van die clans. Heel ja. Graag met elkaar. Uh, maar u heeft die, die ballast inmiddels voor een deel van u af weten te werpen door erover te praten. Ja. Is dat ook de reden dat u graag in dit programma uw verhaal ja, wil vertellen? Ik hoorde dus van die meneer van die uit uh, Turkije kwam. Hè? Hm. Denk ik, oh, die was al 50 jaar hier in Holland. Dat en was 20 jaar, ja, twee weken. Denk ik, ja. Dan wil ik wel eens even vertellen hoe de Indische mensen hier kwamen. Ja. Want herkende u uh, Mehmet, was dat? Ja, ja. Herkende u veel van zijn ja, verhaal in ook, uw verhaal? Ja, ja. Er ook al elementen in, ja. Ja, ik heb een, daarnaast uh, nog andere verhalen gehoord, ja, mensen. Maar ik denk, ja, dat Indische verhaal, dat... Uh... En ik ga dus uh, één keer per maand uh, naar een kompulam. En dan komen dus uh, mensen, Indische mensen bij elkaar in. dan met elkaar eten en gewoon met elkaar praten. Lekker sanang, ja. ja Lekker met niet, onder elkaar. Niet, niet, ja, niet, niet geforceerd over het verleden praten, maar als het... Als het zo ja. voorbij komt, dan ja. kan er over gepraat worden. Ik kan er over gepraat worden. Je kijkt elkaar aan en je weet waar je het over hebt. Het is niet een, een, een, een muur die je over moet of ja. uh, zo. Een blik zegt vaak ja. al meer ja. dan kunnen, een lang ja. gesprek. Ja, het heeft, uh, het heeft me ook wel geholpen. Mede door. Maar het gaat nooit over. Nee. Treft u dan ook mensen die er nog steeds niet over kunnen praten? Ik kan met mijn broer Jan kan ik er alleen als ik met hem alleen ben over praten. Niet met een ander erbij. We Kijk we elkaar aan en. dan. Half woord genoeg. En voor hem is het dan verwerking door met u erover te praten. Zegt u dan tegen hem, praat er ook eens met andere mensen over? Of is het genoeg, nee, denkt u, er om er week... ook maar met één persoon, ja. met één enkele persoon over te kunnen praten? Ja, hij wilde het ook niet. Hij zegt, van de week had, hij nog. had ik hem nog aan de tele telefoon en toen zei hij ook... Ja, Anke, we praten maar dan samen, niet met anderen erbij. Die begrijpen het toch niet. Dus ook vaak heel pijnlijk natuurlijk wat er allemaal is gebeurd. Praat u er ook met uw kinderen over? Sporadisch. Maar, maar je wat? wil je kinderen daar ook niet mee belasten. Ik, vind, ik denk namelijk dat uh, die kinderen hebben het toch wel aan jou hebben gemerkt. Dat denk ik wel. He, dat je, want je bent gewoon anders. Uh, ik ben niet zo, uh, zo prater... Ja, moet ik nou wel een praat doen? Maar niet erover... Uh, ik weet niet, dat is een gevoelskwestie. Maar kinderen zullen altijd wel van een getrouwse... Net als ik mijn vader dus als getraumatiseerd iemand zie in mijn broer. Jan, hè, dat, dat, dat voel je aan. Dat, dat er toch wel wat is. Maar vragen uw kinderen er wel eens naar? Nee, ik heb het een keer... Toen vroeg mijn uh, nichtje, die vroeg aan de, de, de dochter van mijn broer... En die uh, vroeg tante Ank, wat is er toch gebeurd vroeger? Want papa die kan zo ineens zo boos zijn... Toen heb ik het in staccato heb ik opgeschreven. Toen heb ik het op tafel gelegd. En toen hebben mijn kinderen het ook gelezen. Hm. Dat is moeilijk. Je wil je kinderen niet mee belasten met jouw verleden. Dat is Ik vind het wel heel knap dat, uh, nou, dat u hier uw verhaal hebt willen vertellen, in ieder geval. Nou, ik wil het ook juist heel graag doen voor al die mensen die, die, die vergeten zijn. Hè? Zoals wij, we weten kwamen uit de oorlog. je moest hier verder. Ja, je moest gewoon. Ja, nou, u heeft het met heel veel gevoel verteld. Daar wil ik u graag voor danken. Dank je wel, Ron. Ik heb nog een paar minuten over tot het journaal. En die wil ik graag gebruiken om nog één plaatje voor u te draaien. Een plaatje wat u ook graag wilde horen. Namelijk Stef Bos met Wat het ook is. <middels>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 Van uw leven is een programma van Max.